Nieuws van 8 uur. Mark Visser met het NOS-journal. Gemeente Rotterdam moet afzien van het plan om 20.000 goedkope huurwoningen te slopen. De Woonbond vindt dat het gemeentebestuur ten onrechte de stad een overschot heeft aan goedkope huurwoningen. Er zijn juist lange wachtlijsten bij de corporaties, zegt de bond. De gemeente wil wel woningen bijbouwen voor midden- en hogere inkomens. Eind deze maand is er in de stad een referendum over de woonplannen.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 De druk van de EU op Italië bij de opvang van vluchtelingen leidt in het land tot mensenrechten schendingen, stelt Amnesty in een rapport. Volgens de mensenrechtenorganisaties er sprake van mishandeling, opsluiting en intimidatie op de plekken waar vluchtelingen worden geregistreerd. Italië wordt door Europa onder druk gezet om van alle vluchtelingen vingerafdrukken af te nemen wie zich verzet kan te maken krijgen met geweld en detentie, zegt Amnesty. Boeren houden steeds meer varkens en koeien, blijkt uit cijfers van het CBS. De veestapel is dit jaar met gemiddeld 10% gegroeid. Boeren houden gemiddeld 2800 varkens, melkveebedrijven, zo'n 100 koeien. Het aantal boerderijen daalt al jaren, terwijl het aantal bedrijven dat overblijft steeds meer dieren heeft. Het weer, vanuit het westen trekken buien over het land, maar er zijn ook opklaringen waarbij af en toe de zon schijnt, vooral in het oosten. Vanmiddag wordt het een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.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 wordt van 29 oktober 2016. Nu luisteren we naar de Fortuna Imperatrix Mundi o Fortuna. Dat heeft te maken met het eerste onderwerp dat we zomaar gaan behandelen. De techniek wordt gedaan door Casper Gurrensen vandaag. De redactie was in handen van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. En de eindredactie in de kappappelen handen van Gerry Rutte.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 ...zingen in de Wilhelmina-kerk. En dat is leuk om te doen. Maar wat veel leuker is... ...dat er een zeer deskundige jury bij zit... ...die ons koor gaat beoordelen. We krijgen een juryrapport en dergelijke. Jullie of alle, alle koren? Alle koren. En uh, om kwart voor zes vanavond... ...zingen we met twaalf uh, koren. Ik geloof dat dat een man of 500 zijn... Uh, landerkenning van Griek dat zingen we gezamenlijk. Nou is Landerkenning van Griek een stuk wat wij al jaren in het uh, assortiment hebben. Dus dat kunnen we heel goed, kunnen uit ons hoofd. En uh, heel leuk om te doen, vandaar dat ik uh, zo netjes gekleed ben. Dat heb ik ook nog even tussendoor. Maar dat moet allemaal kunnen. vind het fantastisch. Is dat op uitnodiging door de recht? Nee, dat hebben we zelf uh, okay. gedaan, zelf geïmpliceerd. We wisten dat er, uh, we hebben zelf ingeschreven...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 een Boliviaans uh, muziekensemble mee die zijn overgevlogen uit Bolivia met panfluit en uh, van die uh, hoe noem je die trommels uh,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 ja. Ga boven mijn pet. Ik haak even af. Nou, dat is prima. En dat ja. is het mooie van nee, zo'n projectkoor. Hebt is dat ook geen probleem. Nee. nee. En maandagavond met die generale repetitie. Nou, er zitten mannen vijftig, vrouwen vijftig bij elkaar. En uh, wij kregen de koude rillingen alweer uh, over ons rug. Van, dit klinkt al zo fantastisch met vijftig man. Dan kan je nagaan hoe dat straks met uh, 140 man is. Ja. Leuk. Op, bijna drie keer zo mooi. Ja. een vraagje dan. Hè. Als ik dat dan uh, zo hoor, zijn het nogal wat mensen die hier naartoe komen. Ja. Een Colombiaanse orkest. Ja. Dat kost natuurlijk allemaal klauwen met geld. Op, hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, ja, nou ja dat vragen we al. Ons al 16 jaar af. Gemeente Zandvoort, dank u wel. Ja. Mag ja. best eens een keer vermeld worden. De ja. gemeente Zandvoort is sinds jaar en dag al een warm sponsor van de stichting Klessen Concerts. Wij krijgen een bescheiden bedrag voor de Kerkplein concerten. De tien concerten die wij geven. We doen één grote productie.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 En dat komt ook omdat er zo ontzettend veel mensen... naar dit programma luisteren op zaterdag. Dus ik verwacht nog hij een storm hij met droge ogen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Kleine piek. Nou, dat, dan stel ik voor om, om uh, dat te bewijzen. En dan zeg je, vraag je gewoon mensen die morgen een kaartje kopen... hoe komt dat dat u een kaartje kopt? Ja, precies. Koopt? En dan ga je ik ga ze strepen. Voor, uh, ja, dan, en dan hoor ik dat. Omdat ik geluisterd ja, heb. Goedemorgen ja, ja. En de kaartjes zijn slecht. 20 euro. Vooral voor zo'n productie is dat echt niet... Uh... En voor zoiets in het conceptgebouw betaal je echt wel dubbel? Ja, 65 ja, euro zijn ja. de tegenwoordig. Yes, uh, en uh, ja, ook de ervaring heeft bewezen dat we uh, maximaal naar 20 euro kunnen voor dit soort producties. En natuurlijk, uh, dankzij de subsidies, dankzij de vrienden, kunnen we dit ook op deze manier doen. En wat bedoel je met uh, we hebben uh, maximaal 20 euro? Hebben we nou, dat? Is, dat, is dat een kwestie van uh, natte Vingerwerk? Nee, nee, hij, nee, nee. nee het in, het, is? in het verleden is wel eens uh, 30 euro voor een kaart uh, gevraagd en uh, dan heb je toch zomaar 100 mensen minder die dat net even Niet vreelden. kunnen betalen dat het gewoon en het ook duur niet duur is ja of inderdaad uh, ja nee want uitgaan tegenwoordig is uh, niet goedkoop nee zeker niet nee zeker. en als je dan een mooie middag hebt voor twee tientjes dan denk ik nou dan is het leuk ja. Ja. jullie nu nog een oproep doen voor uh, uh, vrienden en uh, altijd de, in het programmaboekje zit een formulier dat je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 De organisatie is goed, het ontvangst is goed. Wat voor die mensen belangrijk is, het geld is goed. Dan krijg je mensen als bijvoorbeeld Daniel Weyenburg... die belt naar de stichting en die zegt: ik wil wel optreden in jullie concert. Nou, volgend dat jaar. vind ik toch wel een wapenfeit. Ja, dat is zo'n dat, dat, nou, dat is, is zoals zo de trots hoor. Is drie keer jaar. vragen bent u het echt. Bent u het is echt? Het, is dit <laughs> een grapje? Het, is, het een grapje? Ja, is dit een grapje? Nee, nee. Hij komt volgend jaar in. 17 december. Ja, met Martin Oei, waar hij nu ook een programma mee heeft. Want Jong ontmoet oud. En in dat kader, hij, hij, de man is natuurlijk best op leeftijd. En wil niet per se meer in het concertgebouw. Of, uh, maar juist die kleine podia, zegt hij ja, van... Dat is heel leuk. Uh, dat, ja. Ja. En we sluiten het jaar af, dat is ook een nieuwtje. Op 23 december in de Agatha Kerk. Volgend jaar, nee, volgend jaar. Volgend jaar. zaterdag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 Ja. In de Agatha Kerk, dat mensen daar niet denken dat het in de protestantse kerk is, want nee. dat is dan weer het kerkpleinconcept. Dit is de grote productie. 20 euro entree. Zorg dat je op tijd bent en een goed plekje. Een Classic Concerts. En op wekelijk vind je alles. Ja. Ja. Voor de pauze de Missa Creola. dan is er om 4 uh, uur, plat voor 4, uur een pauze, en dan na de pauze de uh, Camina Borana. Heel gek. Ja, dan rest, ja, rest ons alleen jullie dus heel veel um, succes en plezier te wensen maar ook vanmiddag dankjewel. zet hem op ja met gaan we in doen. Dordrecht. Ja. We maken er iets moois van ja. en uh, graag tot een volgende keer dan dank wel dankjewel, dankjewel. dankjewel. dankjewel.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 Uh, nooit van gehoord nog. Uh, dat ik, zie dat, ik zie het respijt <laughs> in nou, dit verhaal niet. We, we hebben, uh, het respijt betekent dat degene die eigenlijk continu aan het zorgen is... Een beetje respijt krijgt. ...even vrij af heeft en even op adem kan komen. En uh, nou, dat even tijd voor zichzelf heeft.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 Als ze meer betalen. gaan betalen. Ja.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 Onder andere voor mensen die bijvoorbeeld in een groot huis zitten en kleiner willen. Daar is een regeling voor dan kan je met dezelfde huur over. En dan word je ook nog begeleid in het verhuizen. Maar misschien is het goed dat jullie de KEI een keertje uitnodigen om over de regelingen te praten. Ja, dat gek met ik ben de huur hetzelfde blijft. Want dat is vaak een bottleneck. En dat heb ik heel vaak al gehoord. Dat mensen, ja, die willen dan wat kleiner gaan wonen. En die gaan dan meer betalen. Nee, maar daar is een project voor bij de KEI. Dus misschien is het goed om daar een keer aandacht aan te besteden.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 dus uh, mensen gast, die... Heer. Gast, oh zeker. Wij hebben ook heel veel heren die uh, bij ons uh, werkzaam zijn. Dus mochten mensen geïnteresseerd zijn, dan uh, graag even aanmelden. En dan gaan we in gesprek.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 Belinda Carlisle met Circle in the Sand. En aan de tafel is aangeschoven Hans Houweling. Goedemorgen. Uh, goedemorgen, Hans. Jij bent van het uh, Alzheimer Treffpunt. Ja, ja, ja. Het is een meer café, maar het is café, ja. En uh, op 2 november is een thema. Hoe kan de wijkverpleegkundige u helpen? Precies. Ja, hoe kan dat? Eigenlijk stout nou. het sorry, even naadloos aan bij... Uh... Bij Nathalie? Bij Nathalie? Ja, ja, ja. is ja, ja, ja, dus het, ja. het ja. door de redactie. Ja. Nou ja, dat is uh, ja. ja. niet... Nou, Nathalie zit ook in de werkgroep van het Alzheimer Treffen. Dus ik werk heel veel samen met Nathalie. Ja, ik had, dus had het al net het idee dat je, we je kunnen het goed vinden. We kunnen het goed met elkaar vinden. <laughs> ja. Nee, maar... Um, ja, de, nou, het punt is natuurlijk dat uh, vorig jaar de, het case management weggevallen is. Nog steeds een... Uh,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 voor die persoon moet zorgen, want dat is een grotere last dan de, vaak, zeker in de beginfase, dan die persoon met dementie zelf. Ja, want volgens mij past hier dus weer, hij heeft het en zij leidt eraan. Die, ja, is, nou ja, dat is mantelzorg. soms misschien wat overdreven, maar het is natuurlijk in grote lijnen is dat wel vaak zo. Ah, nee, in, in, het, in het ergste geval kan het nog zo, zo zijn, dat iemand heeft dan zorg nodig, een ja. mantelzorger die ja. uh, doet dat ja. dan, ja. Ja. en die krijgt dementie.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 maar wij zeggen dan ook, gooi naar niet je ouders. Het is misschien wel goed dat er een nieuwe organisatie komt. Dat kan best. En ik, ik wil best geloven dat maar dat dingen die goed komt. Zijn dat ze goed waren. Maar ga er niet weggooien wat je hebt als je... voordat de nieuwe organisatie er is. Nou fijn. Dat is onze zorg een beetje. Ja, ja en daar gaan we het dus. Komende woensdag.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 Nou, haast persoonlijk kent, het is een beetje huiskamer vaak. En veel mantelzorgers en vaak komen er weer nieuwe mensen docht, kinderen, dochters ook soms mensen van buiten Zandvoort die speciaal op dit onderwerp afkomen, dus dat uh, maar het is toch wel gericht dus op mensen met dementie, dus mantelzorgers geïnteresseerden op dat gebied.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 Dementie. Ja, tuurlijk, ja, ja, ja. Want wij noemen dat natuurlijk, wij, wij gooien dat onder ja, één noemer. Wij maar... noemen het allemaal dementie. Dat is eigenlijk dat wat je ziet, de verschijnselen. Maar eronder ligt natuurlijk altijd een aantal ziekten waarvan de ziekte van Alzheimer een van de belangrijkste is. Maar je hebt ook de vasculaire dementie. En, zijn het verschillen uh, zijn, of is het, zijn body. het verschillen in, in ja, uitingen? die uiten zich ook vaak wel verschillend. Niet altijd, maar wel vaak. zitten er zit wel vaak verschillen in.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 In de nee, dat zit in Aardenhout. In, oh, in de zij staat van de weg bij de Oscar Mendliklaan. En dat zit in, in de Nieuwe Kring. Dat is een heel oud kerkgebouwtje, wat veranderd het is in een soort wijk uh, Naar een buurt. Ja, het is het ontmoetingscentrum. En daar vertonen we een film voor een film uh, van waar mensen met dementie praten over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 Kunt hij zich nog voor opgeven? Maar dan, ja, ik heb, ik heb hier wel de folder. Maar dat kunt u via de, de. Ja, dat is natuurlijk lastig hoe ik dat nu moet aangeven. Maar. Uh, laat het anders even achter. En dan doen wij het het achter, dit aan het prima. einde van het programma. Ja, dat, Zullen wij dat nog voor, even ja. noemen? Zullen ja, jullie dat nog willen doen? Ja, dat, ja, dat, dat gaan zijn. wij doen. Het is middags vanaf twee uur. Maar de, is er een soort open dag. En ja. tijdens die open dag is die filmen. Dat gaan wij zo doen. Dat zometeen zou heel fijn zijn. Want moet je er even dat voor goed. opgeven. doen wij dat aan ja. het eind. Dankjewel.